Haha, <laughs> flesje chocomel. Hé, hey, we, we gaan ook naar Home Sweet Home in Feit's Loeders. Dit feest is deze zaterdag van 11 uur en om 5 uur is het weer klaar. In Club Home, in de Wagenstraat in Amsterdam natuurlijk. Wil je meer weten? www.clubhome.nl. De lijnen vanavond: Wouter de Moor, Nick de Vree, Montjesmaat, Marijn Verburg en Moussa Zadik. En natuurlijk, good Crip! Dan gaan we naar Framebusters, het feestje van de Escape. Om 11 uur begint het, en wie staan er in de line-up? Daar hebben we onze enige vriend van de show: DJ Raimundo vs. Frederica Bas. De wil Costa Oldsacks en MC is Miss Bunty. In de Eclectic Deluxe vind je Martino Rosso. Kaarten zijn wekelijks 16 euro, exclusief via, via plogic.nl. Dan gaan we naar het feestje op de party ship: de Ocean Diva. Aan de Piet Heinkade, nummer 27 in Amsterdam Kaarten zijn 32,5 euro Exclusief via, En zijn te koop via Seatickets. tickets Ja, wie ja, staat er dan in ja. de ja. line-up Voor deze 32,5 ah, euro Richard Durand Nou, dat is natuurlijk al uh, helemaal top En beuker uh, Alex Orion uh, Jochen Miller, ook goed Artento Divini Ram En MC Ja, Shorolf Coral Ik denk Coral Coral Coral kan of zo plaats, hè? Je weet het niet Maar in ieder geval Richard Durand Dat wordt helemaal Ja, dat wordt gewoon feest Dacht ik ook Dan heb ik nog een feestje hier Zo 14 mei 2011 Klik In de Westerunie Aan het Klonnenplein In Amsterdam Ja, de kaarten zijn 16 euro Exclusief fee En zijn te koop via Ticketscript De line-up Monica Krussen. Anton Piette En Lauhaus Stefano Risetto Dan hebben we natuurlijk Ook morgen het grote feest Housequake Festival het begint al om 1 uur en om 11 uur is het helemaal klaar. Dan is het één grote modderpoel als het uh, ja, ja. een beetje nattig wordt. Op het Aquabest terrein in Best vind je dat. De kaarten waren of zijn 28,5 euro exclusief V en zijn te koop via logic Ja, en wie vind je daar? Ja, de line-up, dat is gewoon heel tien, simpel 10 uur lang beuken met Roog en Erikie. En dat zijn de jongens hoor, ongelooflijk, wat een feest. En als je zegt, nou ja, ik wil echt een leuk feestje, dan ga je naar het Republieksfeest. Naar het Republieksfeest. Het begint al om vijf uur De entree is gratis Gratis en ze, Gratis entree Ze hebben de Residence DJ's En ja, we hadden net over Mohito, mojito Al wat lekker is Ik denk maar dat je die daar is, ook kan scoren Dat dacht ik ook Maar er is deze avond een speciale ja, rummerk met, met die vleermuis je, je, je kent het wel Ik ken hem En er is een nieuw drankje van uh, Ja, dat heb ik gezien Dragonfruit. Nou, daar staat ja, deze ja, ja, avond ja, ja, ja. helemaal van in het oh, dat, teken Oh, dat is leuk nou, vooral lekker, denk ik. Ja, dan gaan we even <laughs> met ik, ho ik, ik hoop dat het een mooi weer is. Mij zullen we er zeker aantreffen. Dan komen we uh, tot slot bij de feestjes op de zondag. Als je tenminste nog de puff voor hebt naar deze gigantische uh, line-up van feesten. Star Beach at Beach Club vroeger, je het we kunnen horen uh, bij de nieuwtjes. Kaarten zijn 10 euro exclusief fee. En de door Hij is mooi 15 hele eurotjes. Maar daar vind je Hardwell, Quintino, Leroy Styles, Billy the Glitz, Vato Gonzalez. En nog vele andere in de house. Ja, even mooi hè, zo die brengt. Ja, dat, dat doe je goed. Ja, en uh, je hebt ook de Whirlpool met DJ Cubes. Nee, Cubes. Cubus? Cubus, ja, nou ja, goed. Dan nee. moet hij ze het anders schrijven. <laughs> en dan hebben we DJ Raimundo onder andere daar staan. Zorg dus dat je erbij bent. Het andere feest, Let in Lovers on the Beach bij Beach Club A Fuel. De kaarten zijn 12,5 euro exclusief met Lucien Ford Roog, Biggie Begovich, Chris Rox en Jasper Klaas Alex Cruz under control. MC Janto en Cherokee on percussion De leeftijd is 18 jaar Dus uh, zorg dat je erbij bent Dan hebben we nog een feestje In Bloomingdale natuurlijk Vind je Girls Love DJ's Kaarten zijn 13 euro En aan de deur zijn ze 15 euro De line-up is Sydney Samson, The Flexicon, Jasia, Nizzle En Jim hier. Kessa Weiss. En feest DJ Ruud ja, mooi. En Het wordt gehost bij Mr. Simpson en MC Bissy. Laatste feestje van de avond. Last but not least. Vrijbuiters. Kaper de kust nummer 1. Je vindt het uh, vanaf 3 uur tot 12 uur bij VoedSOG 69. En ja, zeeweg ongenummerd ten 7. Kaarten zijn 10 euro exclusief En zijn te koop via Ticketscript.nl. En de DJ's van de avond zijn Freddy Spoel, Jan van Kampen, Erik Heiting en uh, Rijs Dit was de party. Kite. Ik hoop dat je het leuk vond. En anders weg gehad. Zometeen! We, ja, naar nou ja, deze plaats. Ja, dat zit niet zo. ga ik nu eventjes draaien dat met Panorama. Ja, dat is een leuk plaatje, Panorama. En dan hoor je onze enige echte Ramonski. Een uur lang in de mix. Hou hem hier. Oei. Tot aan 12 uur. Keihard in de house. Taking control It's all about respect I can make it on my own Dat je hier ook nog even blijft hangen Bij jouw c wen antwoord Zie je het in de house en ja, je hebt ons even moeten missen Maar niet getreurd Nu een uur lang in de mix The one and only DJ Ramonski Met zijn verrassingsset Hou hem hier Output transcript Out of Pima to get the Bantam. Now, until the Pama to get the Bantam, now, until the Pama to get the Bantam, now, now, now, Hey, leuk dat je nog steeds bent ingeschakeld ik? Josie ik? Kan ik? Kan ik? The ik? Kan Steel, Kan one and only DJ en ja, onze hotmail op de mailbox, hij staat helemaal open. See it at cfmzandvoort.nl En ja, er wordt ook geluisterd vanaf de passage. Daar staan we ook loeihard aan. Bij de pizzeria. Swarma tent en allerlei lekkere hapjes van Kees. En over een lekkere hapjes gesproken. Dat gaat er natuurlijk altijd in. Hier bij alle hongerlappen van CFM. Een lekker couperignatje erbij. En de stemming zit er helemaal in. Deze is voor jou. The morning, then you go, go. binnen binnengekomen van de Zandvoortse voetexpressie. Jongens, zie je Het staat hier loeihard aan De bestellingen vliegen de deur uit Zo meteen The one and only DJ JK Hier een uur lang nonstop in de mix Hou weer op jouw van Zandvoort Zandvoorts grootste dansvloer Nu eerst nog Ramonski